Uur. Gert Kluip bij het NOS-journaal. Frankrijk gelooft nog steeds dat er een goed akkoord kan worden gesloten over de Britse uittreding uit de Europese Unie. Maar het land bereidt zich wel voor op een mislukking. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Hij reageert daarmee op de Britse premier May. Zij toonde zich gisteren teleurgesteld dat de Europese leiders op een bijeenkomst in Salzburg niet bereid bleken tot concessies. De voorzitter van de Europese Raad Tusk weerspreekt dat. Hij zegt dat juist premier May zich verrassend hard en compromisloos opstelt. Londen wil na de brexit toegang houden tot de interne markt voor goederen... maar niet meer meedoen aan het vrije verkeer van personen. Voor de Europese Unie is dat onaanvaardbaar. Bij een aanslag een militaire parade in Iran zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er precies zijn is nog onduidelijk. De aanslag was in de zuidwestelijke stad Avas. Gewapende aanvallers namen de deelnemers onder vuur. Plaatselijke media spreken van takifiri-schutters... een omschrijving die in het verleden werd gebruikt voor leden van IS. Als die soenitische terreurorganisatie inderdaad achter de aanval zit... is het de tweede grote aanslag in het Shiitische land. In juni vorig jaar voerde IS in Teheran een dubbele aanval uit op het parlement... en het graf van Ayatollah Khomeini. Daarbij kwamen 18 mensen om het leven. In één dag is al meer dan 100.000 euro ingezameld... voor nabestaanden en slachtoffers van het spoorongeluk in Os. Terwijl geld is bedoeld, schrijft de initiatiefnemer op de donatiesite... voor de uitvaart van de vier ongekomen kinderen... ...of aanpassingen in het huis van de twee overlevenden. De opbrengst wordt gestort op een rekening die wordt beheerd door de gemeente Os. Het weer een enkele bui vandaag. Ook staat er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen een kille dag met veel regen en veel wind. Vooral in de kustprovincie zijn zware windstoten mogelijk tot 80 km per uur. In de nacht naar maandag neemt de wind weer af in kracht. Dit was het Airways Journaal.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 Een zeer goedemorgen uit hotel Hoogland. Vandaag is het 22 september en wij uh, doen weer goedemorgen Zandvoort. En Zandvoort heeft het en Zandvoort houdt het. Altijd. En tegenover ons zit al de burgemeester, maar we gaan eerst vertellen wat wij nog meer gaan doen. Een, een lang gesprek met de burgemeester gaat het worden tot 10.40. Daarna komt meneer Willem van den Berg, de nieuwe interim gemeentesecretaris. En ja. Daarna? En dan gaan we boodschapjes doen, hè? Ja. En dan komen de middelbare meiden. Andy, die zitten in de krocht. In de krocht komen vanavond. Gisteren zijn ze ook opgetreden en uh, zij komen nog even vertellen over hun programma. Daarna krijgen wij uh, de voorlichtingsbijeenkomst op 25, 26 september. En dat gaat vanuit het project uh, Niemand Verzand in Zandvoort. En Jaap van der Vlier en Sandra Baak van de RIBW, regionale in, uh, instelling van Beschermd uh, Wonen. Die komen daar uh, meer over vertellen. Want het gaat dus onder andere ook over verwarde mensen. Die steeds ja. meer... Ja. Hè, uh, uh, en wij sluiten bijna af met en dan met het projectkoor van Sint die uh, 90-jarige jubileum viert. De dirigenten van dat projectkoor uh, is aanwezig en wij sluiten af met uh, de kofferbakmarten. Roy van Buringen gaat daar ons iets over vertellen. De burgemeester knikt al en hij weet daar ook alles van. Dan zal er maar... ongetwijfeld een compromis in de maak zijn geweest. De vorige keer dat, dat... Roy het hierover, had, was hij daar niet zo gekomen. Nee, ja, maar goed. goed de knik wordt het. gedaan door Kort Draaien, Die doet ook de regie. Hè? Schuiven open, schuiven dicht. Redactie Gert van Kuik en de eindredactie is weer bij jou, G. Rutte. En G. Rutte presenteert samen met mij ja, dit programma. Ja, goedemorgen. Ben Zonneveld. Burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Luisteraars thuis, goedemorgen. Wij hebben een aantal onderwerpen van u gekregen. Ja, en daar hebben natuurlijk ook een aantal onderwerpen zelf verzonnen. Ah, dat het begint inmiddels een gezond uh, samenspel te worden. Ja, juist, juist. Maar uh, de eerste heb ik uh, toch overgenomen van u, uh, de verandering van het college, uh, de nieuwe samenstelling. Um, ja. Ik las wel dat het nog niet echt vastgesteld was. Ja. Nou, het, het, het, ik denk dat u doelt op het woord tijdelijk. Uh, het college heeft gekeken naar de huidige situatie waarin we even zitten. En gezegd, nou, het is nodig om de portefeuille die door het aftreden van wethouder Gerard Kuipers vrij is gevallen, te herverdelen. En dat is gedaan. En we hebben gezegd, dat geven we even tijdelijk karakter. Omdat we niet weten wat er de komende maanden ook in relatie tot waar het uiteindelijk moet het gaan. En dat is de raad, wat daar de besluitvorming zal zijn. Ja. Dus we hebben de portefeuilles herverdeeld, zodanig dat het werk gewoon doorgaat. Want dat is waar de samenleving recht op heeft. Gaat de raad over de verdeling van de portefeuilles? Nee, de raad gaat niet over nee. de verdeling van de portefeuilles. Maar de raad gaat bijvoorbeeld wel over de kernvraag hoeveel wethouders zijn voor Zandvoort ja. nodig. Zodat wij onze gemeente verder kunnen besturen. Dus de raad zou eventueel nog een advies kunnen geven. Uh, wij vinden de portefeuilles dermate zwaar dat wij adviseren om een vierde wethouder bij mij te geven. Dus volgens mij kan de raad gewoon een vierde wethouder benoemen. En ook een vijfde, maar waar de kernvraag daarachter is weer, het aantal FTE's wat je maximaal ter beschikking mag stellen, dat is 3.3. Dus dan moet er een herverdeling in capaciteit plaatsvinden. Is er een max aan, aan, aan wethouders? Of ligt uh, dat aan nee. de gemeente? Of, of? Uh, de, het, het, het, het aantal wethouders is niet gemaximeerd, maar wel uh, wat je aan FTE, dus dat is een formatierekeneenheid, mag uh, betalen. Dat is in de wet vastgelegd Aha. en dat is gerelateerd aan de omvang van de gemeente. En voor onze gemeente geldt dat 3.3 eenheid. Okay. En dat was door de vorige vier wethouders verdeeld. 0.8, 0.8, 0.8, 5, 5. En de hoofdrekenaars zeggen dan dat dat 3.3 is. Ik heb het niet even snel opnieuw doorgerekend. En zo uh, uh, so kun je daarmee spelen. Ja. Ik heb wel uh, 3.1 nu. Of dan heb je dus een 0.1 overwerk. Uh, 3.1... Ja, ik, ik ben al blij als ik 2.0. <lacht> nee, het, het, iedereen weet. En dat geldt in het openbaar bestuur als uitgangspunt. Dat je staat voor een zaak. En daarmee tellen uren minder dan het resultaat wat je wilt bereiken. En de aanwezigheid. Mm -hmm. En dat, dat is ook in Zandvoort mijn ervaring. Dat is gewoon zo. Dat geldt voor raadsleden. Dat geldt voor wethouders. En dat geldt ook voor mij. En ook voor medewerkers af en toe. En die balans moet je natuurlijk wel zelf bewaken. Want het is ongezond om een heel jaar lang vol continu te werken. Je hebt je frisse momenten nodig. Dus daar, daar moeten we ook altijd uh, aandacht voor hebben. Nou, er is nog een 6. Ja, daar probeer ik ook rekening mee te houden door uh, drie of vier keer uh, op vakantie te gaan. Twee of drie keer een korte break van een, uh, van een week. Soms een lang weekend. En uh, één keer in een jaar, echt drie weken lang. Gewoon er helemaal uit. Omdat je dat echt ook nodig hebt. Uh, in de snelheid uh, de actiegerichtheid. En als u kijkt naar uw eigen agenda van morgen... dan zie je de diversiteit van Zandvoort... de gemeente echter afspatten. Hmm. Al die ja. onderwerpen. We hebben er nog een Klopt. paar. Ik heb nog twee bladzijden. We moeten een <tus> beetje door. Ja. Um, Gaat u gaan. De meeste taken gaan naar mevrouw Verheij. Had hij een lichte portofaille? Eh... Nou, als dat beeld is ontstaan, dan zou ik zeggen... ...dan hebben wij in de beeldvorming een steekje laten vallen, meneer Zonderkamp. <lacht> nou, dan heeft, hebben wij naar de krant een steekje laten vallen. Het is zo dat mevrouw Verhey inderdaad uh, de meeste onderdelen... ...van de portefeuille van uh, wethouder Kuipers heeft overgenomen. Uh, en we hebben vooral gekeken wat is praktisch... ...en hoe kun je <tus> combinaties maken van andere onderdelen van de portefeuille. En mevrouw Verhey heeft een aantal zware beleidsonderdelen overgedragen aan wethouder Berendsen en wethouder Blijs. Ja, bij meneer Berendsen stond uh, de bibliotheek als enige, maar dat komt laat, wordt later <laughs> nog in orde, in orde ingevuld, neem ik aan. Ja, de bibliotheek um, is, een, of is ook een afstands, belangrijke. Het ja, nee, gaat hierom dat het ja. niet belangrijk is, maar het stond zo uh, een soort van een komische kom. ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En Maar een van de, de, de zwaardere portefeuilles van wethouder Verheij is het de, de hele beleid rondom de openbare ruimte. Ja. En dat is echt een, een zwaar onderdeel. Mm -hmm. En dat is nu uh, bij wethouder Berensen neergezet. Omdat hij ook al de uitvoering van die openbare ruimte in zijn portefeuille had. Zo hebben we wat logische verbanden uh, gevonden. Mm -hmm. Goed, ik wil uh, hier nog één vraag over stellen. Of meer een, een, een verduidelijking. Uh, de prikkelen rondom uh, wethouder Berendsen en het Waterloopplein die uh, mogen duidelijk zijn. Uh, hoe zit dat nu met collegebesluiten? Omtrent het Watertorenplein. Het college neemt besluiten. En we hebben ook daar, uh, en dat is ook in de maand augustus gebeurd, heeft het college gezegd... in de tussenfase, en dat is lastig, hè, want uh, we werken met mensen... wordt het Watertorenplein uh, altijd in het college behandeld en besloten... zonder dat wethouder weer aan is. En die doet het niet mee aan die besluitvorming. En dat blijft zo? Dat okay. blijft voorlopig zo. Oké, okay. okay. volgende onderwerp, die heb ik verzonnen... Er is een uh, enquête bezig over vuurwerk afsteken in Zandvoort. Die is uh, vorige week gesloten. Ja. Uh, er zijn een aantal varianten. In heel Zandvoort mag geen vuurwerk afgestoken worden. Mits, mits, mits. Dat is één van de varianten. Dat is één varianten. En um, op strand en directe omgeving is ook een variant. Ja. En de derde omgeving die is een beetje onduidelijk. Want dat is dezelfde variant. Alleen staat daar niet in geheel Zandvoort boven. Um, luisteraars thuis, ik krijg nu het stuk onder mijn neus uh, gedrukt want uitmaakt... uh, waar, waar het mij eigenlijk om gaat want 1 uh, uh, en 3 zijn ja. bijna hetzelfde uh, in de eerste praat je over geheels antwoord uh -huh. en in de tweede variant praat je alleen over strand stroom. ja. en omgeving hoe moet men daar nu in kiezen wat wij. Uh, het, het, het, ik doe het even uit mijn hoofd, want dit nee, onderwerp had ik niet scherp op mijn netvlies. Uh, want ik heb het uh, voor de zomer even met de ambtelijke organisatie besproken. Het ingewikkelde is dat je geen totaal verbod voor een gemeente mag geven. Je mag dat alleen maar beperkt uh, doen. Het zij op locatie, het zij op tijdstip, het zij, et cetera. Dan zou variant 1 afvallen? Ja. Uh, nee, dat is niet zo. Uh, want die is in tijd gelimiteerd bijvoorbeeld. En daarnaast moet je hiermee ook uh, altijd afwegen de belangen van mensen die graag vuurwerk willen zien en horen. Ja. En de mensen die dat minder vuurwerk. graag willen zien. Dus dat is zeker in een dynamisch dorp als, uh, als, als onze gemeente met Zandvoort en Bentveld. Is dat altijd een afweging. Nou, Er zijn dus drie scenario's uh, voorgelegd om te kijken van wat zou je wel kunnen doen. Want een algeheel verbod mag gewoon niet. Dat staat gewoon in de wet. Nee, mag dat niet? Nee, mag niet. Nou, maar in, uh, uh, ja, hij is tijdschrijven, ik ben het met u eens. Er zijn tijden waar het wel mag, ja, en met toestemming. We hebben, ja, ja. hebben naar scenario's even. gezocht die varianten zijn, soms heel dicht te raken, tegen vrij vergaand en minder vergaand. Zowel in tijd als in locatie. Want iedereen snapt dat om 9 uur s'avonds het veel minder belastend is om vuurwerk te horen dan om <kwijden> 1 uur s'nachts. Ja. Om 11 uur krijg je al discussie, om 10 uur bijna nog niet. Het lastige van vuurwerk is, het wordt des te mooier naarmate het donkerder is. Daar ziet u het dilemma van de tijd erin. Zo simpel is het. Nou, er staat, staat ook een mooie tijd. Uh, en, en als, dat, als, als, als dus wij hadden al één ronde gedaan mm -hmm. met een aantal geselecteerde mensen. Maar wij waren gewoon vergeten om hem um, ook breed via de sociale media uit te zetten. Dus we maken ja. een inhaalslag en we gaan die input ophalen en we komen dan met een voorstel. Voorstel van de raad. De ja. Oké, okay, nou de okay. enquête is gesloten, dus uh, mensen kunnen nog wel uh, nalezen op uh, gemeente voor vuurwerk Het onderste yep. item kan je dat een hele yep. stuk lezen. Als ik nalezen. mag ik iets van het lijstje vragen? Ja hoor, <laughs> <Zeker. laughs> Alsjeblieft. Ja, ja. Over het uh, dorpsomroepersconcours. Uh, dorps ja. ja. Wat is daarmee aan de hand? Helemaal niets. Behalve dat hij dit jaar niet door... <laughs> en dat houdt verband met het feit... Uh, dat er op dit moment geen dorpsomroeper is. Het goede nieuws is dat wij achter de schermen al uh, twee mensen bereid hebben gevonden om die taak op zich te nemen. En dat, uh, Omdat we een knetterend goed seizoen hebben gehad. En ik probeer nu een beetje vaag te blijven. ik wil de namen nog niet prijsgeven. Ik zeg wel dat het twee dorpsomroepers gaan worden die in een ah, duo aan de slag gaan. Aha. En ik zeg ook dat dat een man-vrouw combinatie is. Dus dat stemt mij echt buitengewoon uh, vreugdevol. Uh, daar zijn we nu met hen in gesprek. Om te kijken wat betekent dat voor hun uitrusting, hun kleding. Hoe willen ze dat gaan invullen? Want ik heb meegegeven dat die dorpsomroepen is natuurlijk iets traditioneels. Maar er mag ook een moderne twist in meekomen. Ik denk dat dat goed is ja. om, om die verbinding constant te maken vanuit traditie kijken van, hoe kan je dat een moderne twist geven, zodat die aantrekkelijkheid ook blijft. Ik zie meneer Sonneveld mij aankijken met een vraag op zijn lippen, en die is... Die is dat u al drie keer dit verhaal heeft verteld. Ja. En, en nu zou ik wel eens geen ja. Uh... ja, dat krijgen we niet. En, uh, en op het moment dat we, toch, we, even we <hulliging> toch in het uh, moeten gaan voeren. Dat, <hij> <hij> dat mag. Nee. Het, het vervelende is, uh, en daar heeft u helemaal een punt, ik had echt uh, de, uh, de hoop ...dat we voor het zomerseizoen dat zouden kunnen doen. Alleen, ik heb wel geleerd in dit vak... ...dat op het moment dat je vrijwilligers bereid vindt om ja tegen zo'n klus te zeggen... ...en er komen dan omstandigheden tussendoor waarvan ja. ik echt vind... ...daar hebben ze een punt... ...ja, mm -hmm. dan is het aan mij om uit te leggen dat het even net iets langer duurt. Ja. En dat wil ik vooral respecteren. Want ik wil die energie van mensen die om niet hun tijd ter beschikking stellen... en hun hun inzet en hun vaardigheden, die wil ik vooral uh, intact houden. Ja. Dus u heeft een punt. Ja, helder. En we komen mm. erop terug. Ja. Ik wil nog even terug naar uh, de bereikbaarheid van, uh, van Zandvoort. Uh, daar hebben we een tijdje geleden over gehad. Hè? Dat er wel wat klachten waren over bellen en niet teruggebeld worden. En hoe staat dat nu? Uh, ik, heb de, uh, uh, ik, ik heb de gegevens uh, niet in die zin helemaal paraat. Omdat ik geen uh, portefeuillehouder meer ben. Uh, dat is op dit moment, moet ik even denken, gelet op de herverdeling. Ja, dat is nog steeds uh, wethouder Berendsen. Dus ik, ik weet het in die zin niet. Ik het merk wel dat het aantal klachten, want die aanpak uh, is toen behoorlijk verstevigd. En dat lijkt uh, zijn vruchten af te werpen in, in hoofdlijnen. En ik zie ook dat op al onze afvalcontainers, bovengronds en ondergronds, de sticker staat met een ondernummer. En dat is een rechtstreeks nummer. En dat, ja, daar dat werkt wel. eigenlijk niets meer over. Dus een nieuwtje voor u. De gemeente Zandvoort komt er zeer goed vanaf. Oh. Uh, op de website Wij Verdienen Beter komt Zandvoort heel hoog uit. Er is een mystery guest geweest en die heeft een e-mail gestuurd. En binnen twee dagen heeft hij keurig antwoord. Oké, okay. dat is snel. En de onnodige informatie in uh, de gemeente Zandvoort is verwijderd, zoals het vragen naar BSN enzovoort. Dus dat gaat beter. Die, die, die had ik gehoord. Alleen dat was een heel beperkt deelonderzoek. Dus ik wil ook volstrekt eerlijk blijven. <lacht> en uh, waar we met name de, de zorgen en de klachten van iedereen over waren... was over de telefonische bereikbaarheid. Dus, en, het is en wel belangrijk, hè? dat is in het kader he? van dat dienstverlening ja. absoluut ook een belangrijk ja. onderdeel. Dus ik ben ook blij dat die scoren... ...want die leek in eerste instantie namelijk negatief te zijn. Maar dat zat een fout gewoon in het bureau. Die heeft ook ruidelijk toegekend okay. uh, dat we daar gewoon goed zitten. Ja, we hebben zelf natuurlijk ook enige uh, telefoontje gepleegd. En ik ben keurig teruggebeld. Ja. Binnen twee dagen. Ik maar ook hoor. Op. Ik heb dus, het uh, ook gehad. Nou ge ja, uh, je kan wel horen en zien. Maar je moet het zelf ook ervaren. Dus ik heb het gewoon ja. getest. Ja. En het kwam mij uh, goed uit. En ik heb dit gelezen vanmorgen vroeg. Dus dat is goed. Ander onderwerp. De laatste. En daarna gaan we de muziekje draaien. Dat Cor uitgezocht heeft. De hondenuitlaatservice in loslopige gebieden om ons heen. Dat is een uh, BNW besluit. Het is in veel mensen een ergernis dat er gaat, bijvoorbeeld bij de Frans Waanstraat, een vrachtwagentje open, springen tien honden uit, gaan alle kanten op. En hij of zij die erachter loopt, uh, kan het niet bijhouden met de zakjes. Nee. Hoe gaan we daarmee om met het BMW-besluit? Nou, nou, die discussie komt uh, ook voor een stuk uit de uh, laatste... Wijziging van de algemene plaatselijke verordening. En toen heeft de raad gezegd... College, je hebt de vrijheid om daar maatregelen op te nemen. En dat is ook verstandig, omdat je daarmee flexibiliteit inhoudt. Een raadsbesluit is lastiger te wijzigen dan een collegebesluit. En wij, zei, wij komen dit kwartaal met een voorstel... waarin eigenlijk de kerngedachte is... dat je zoveel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid wil neerleggen... op de eigenaren van die honden... En die uitlaatservices ja, die vertalen en vertolken feitelijk het eigenaarschap. Moet ik allemaal simpel houden. En wij gaan zeggen, wij gaan om die losloop en die uitlaatgebieden gaan we een cirkel leggen. Een denkbeeldige cirkel van, en daar zijn we over aan het nadenken. Maar ik denk dat die tussen de 50 en 100 meter gaat worden. Dus die keuze wordt nog gemaakt waarin je, als je met meer dan 300 loopt... Aangeleind die honden moeten we aannemen totdat je buiten dat gebied bent. Want wat je daarmee bereikt is een soort eerste ordening, totdat je een stuk verder bent, waardoor meer ruimte ontstaat. En daar kun je dan die honden loslaten. En dan heb je niet in een concentratie, de Frans-Zwaanstraat is nog redelijk breed, maar je hebt in Nieuw-Noord een aantal gebieden met kleine. Uh weggetjes Dan heb je opeens een concentratie van vier, vijf, zes van die busjes. Mm -hmm. En dan praat je over tientallen honden en de mensen die met hun eigen hond daar in een eentje lopen. De een is wat schrikachtiger dan de ander. Dan krijg je een ander effect, denken wij. Wordt er ja, op gehandhaafd dan? dan? Niet, ja. Loslopen is dan niet uh, opruimen? Ja. Nee, want dat is de andere variant. Het opruimen, dat is uh, stap twee. Dat mag al niet uh, dat je dat laat liggen. Dus dat is al een opruimplicht. Dus dat is een kwestie van extra handhaving. Zeker, waarom zou dat niet kunnen? Nou, uh, ik heb daar staan kijken bij uh, de Van En die onderspeer alle kanten op. En het is voor die mevrouw niet te happen. Uh, nou, ik, als, als ik uh, in haar schoenen stond, zou ik het ook niet happen. <lacht> nee. Dus dat ben ik helemaal met u eens. Maar dat bedoelt u niet natuurlijk. Uh, ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is voor degene die ze uitlaat, met alle respect. Als, als, ik, denk als ik ook... in, een, in een auto rijd en ik prop daar twintig mensen in... terwijl er verantwoord maar vijf in kunnen... <kwijnt> dan is dat toch geen enkel excuus... Dus dat is de wereld op zijn kop zetten, in mijn geval. Ik, ik vind echt dat de verantwoordelijkheid is van die mensen, dan rijden ze maar twee keer. Als ze dat niet aan kunnen. De vraag is alleen, wie is bevoegd gezag in die gebieden? Dat is de gemeente vaak niet, omdat het eigendom is van of waternet mm -mm. Ja. of PWN. Ja. En dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, gemeente, ga ze op de handhaven. Maar dat gaat we net iets te voordoen. Ja, ja oké. Okay. En, en de, de kunst moet zijn dat in die natuurgebieden is het over het algemeen ook veel minder erg dat daar honden hun behoefte doen en dat laten liggen. Mits het niet te geconcentreerd is op een klein gebied. Hm. Dus wij hopen ook met deze maatregel dat aanlijngebod te bereiken. Dat dat iets gedoseerder en net iets in een grotere gebied. En dat is minder hinderlijk. Dan hebben we er minder last van. Ja. Ik zou hier graag over een, een maand of vier nog een keer ja. met u over praten. Dat doen we echt, maar dan niet over een maand of vier, maar over drie kwart jaar. Want er is hebben we ook tijd om hem in te regelen. Ja. Dit vraagt echt aanpassing hoe we dat kunnen doen. En hier okay. zit ook een waterbedeffect effect in. Hè? De omgeving pakt vergelijkbare maatregelen en dan wordt het makkelijker om naar ons mooie Zandvoort te gaan. Ja. Mooi. En wie hebben niet om te ontkennen dat Zandvoort niet mooi is. Ja. Dat zou ik als u was zeker niet doen. Ja. We gaan nu luisteren naar Gerard Koks. Het is weer voorbij. Het is weer voorbij. <laughs> Dat is ook van Cor zeker. <laughs> ja, Cor <laughs> <Kork>, die, <laughs> die keuze.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 geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Ja, maar die waren heel nerveus. Ja. We gaan weer door met. Uh... Ons kwartaal gesprek met de burgemeester. Uh, ik heb nog een aantal mm. dingen staan. Maar u had zelf een primeur. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, ga uw gang. <laughs> ja, ik weet niet of het een primeur los. is. Want dat is al <laughs> bekend. Maar vandaag is uh, bij onze watersportvereniging. Op het strand is de veiligheidsdag. En die wordt georganiseerd door de Nederlandse kitesurfvereniging. In Zandvoort. Dat is natuurlijk een voor heel Nederland. Maar ze doen dat op de locatie Zandvoort bij de watersportvereniging. Samen met de KNRM. En zoals u weet zijn wij ook onderdeel van die KNRM. Dus onze mensen zijn daar ook. En uh, ik ga daar vanmiddag ook even kijken. En dat is een zodanig interessant thema kennelijk. Dat uh, ook landelijke politici dat leuk vinden. En dus onze minister van sport Bruno Bruins komt vanmiddag ook langs. Nou, nou leuk. En daarvan denk ik dat zijn nou van die mooie voorbeelden. Van inwoners van ons, vrijwilligers, die heel betrokken zijn. En die het dan zodanig organiseren dat dat ook landelijk doordringt in de hectiek van Prinsjesdag. Ik noem het maar op. Dat vind ik knap. De hectiek van Prinsjesdag is alweer gevallen. De aantal debatten zijn gisteren en eerkens Gisteren opvoerd. afgesloten. En die waren best wel komisch, heb ik ja, gezien. Ja. Dus de lachers gingen weer door de Tweede Kamer heen. Um, Landelijke Veiligheidsdag. Ik wil kitesurven en ik wil KNRM. Ik hoor geen politie, ik hoor geen brandweer. Nee, dit is de kruis. veiligheidsdag van de kitesurfvereniging Aha. en de KNRM. Dus is, veiligheid op zee? Uh, ja, vooral. Dus als er ongelukken zijn, want het, aantal, het kitesurferaantal neemt gewoon nog steeds toe. En het blijft. Ja. ja, en dat is denk ik ook de aantrekkelijkheid daarvan. Een risicovolle sport. Uh, ook nu nou, met die wind, hè. Is en het nu weer met die heel wind. Echt, als je uh, gaat, het is uh, echt. Gisteren kites, ook. Dus. Ja. Gisteren was het ja, ook nou echt. Ja, uh, uh, uh, Zij nemen er wel enig risico, risico mee. En het grote risico is eigenlijk, dat uh, heb ik ook bij de KNRM vandaan en bij de ZRB, dat op een gegeven moment geen posten meer bezet zijn. Nee, en dat betekent ook dat je goed met elkaar moet oefenen. En zowel de KNRM als de Zandvoortse regelsbrigade hebben ook zogenaamde piependiensten. En die kunnen dus ook, als het echt fout is, uitdrukken. En dat gaat buiten het seizoen net iets meer tijd Kosten dan in het seizoen, want u weet allemaal dat we in het seizoen gewoon op het strand staan en ja. actief zijn. Maar nogmaals, dat is denk ik wel verantwoord hoe we daarmee omgaan. Maar de crux is dat je elkaar daar goed in leert kennen en dat ook die kitesurfer weet wat hij van de KNRM en de Rijksbrigade kan verwachten. Ja. En daarvoor zijn dit soort dagen, want er wordt vandaag niet alleen theoretisch, maar vooral ook heel praktisch geoefend. Waar moet je dan op letten? En waar let de veiligheidsman uh, of vrouw op? In de winter uh, komen dat soort signalen vaak uit de flatgebouw. Ja, ja. ja, en dan is ja. het altijd uh, ook een kwestie van de meldkamer... om goed door te vragen, is het een echt signaal? Of is het een, uh, soms is het ook een vergissing... dat mensen iets denken te zien hm. van wat er niet is... Uh, want je wilt ook het aantal uh, nodeloze uitdrukken het liefst zo min mogelijk laten zijn. Maar stel om... dat. Hè? Ja. Stel dat is ja. dat altijd ja. een lastige afweging. En ik, uh, ik zou niet in de meldkamer willen zitten. Nee, nee. Nou, ik niet in het water als er niet op geregeld nee. wordt. Ook dat. Okay. Goed. dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel van onze badplaats, de kiteservers en uh, daarbij horende brigades die de, de redding opdoen. Uh, we kijken even vooruit en daarna kunnen we nog even terugkijken. 13 oktober. Uh, ja. V.N. in Zandvoort. Ja. U heeft mij ooit eens verteld... je moet het niet doen om te doen. Nee, klopt helemaal. En dit is de negende keer. En wij, Ik heb net uh, gisteren met het comité een overleg gehad... om de laatste puntjes op de bekende i te zetten. En daarin is... Uh, zonder enig voorbehoud geconstateerd dat er voldoende draagvlak is om dit door te zetten en volgend jaar de tiende keer dus het is net iets groter neer te zetten Ja, wij merken dat uh, mensen het waarderen mm -hmm. en dat die ook iets verbreedt in het bezoek wat het trekt want dat was ook altijd de kerngedachte hè? niet veteranen alleen elkaar laten ontmoeten maar daar ook proberen een ring omheen te kijken van waarom maakt die inzet van die militair dat nou zo bijzonder want we hebben allemaal wel beelden, maar het is altijd mooi om het ook te, het ook te horen. En dan is het ook goed uh, dat je dat als gemeente ook mogelijk maakt. En daar ook bent om die aandacht te geven. En het bijzondere aan deze keer is dat wij een oud Zandvoortse veteraan hebben uitgenodigd. Om zijn ervaringen in, in dit geval, hij zat in Libanon, moet ik even als ik het <tus> goed zeg. Kijk, die mensen hebben allemaal ervaringen en hij is ondernemer geworden. Dus wij laten hem vertellen wat die ervaringen opgedaan tijdens die tijd... voor hem betekenen in zijn werk en in zijn leven nu. En of dat enig verschil maakt of niet. Ja. Mm -hmm. Nou, ik kan zal, mij voorstellen dat, dat, ja, dat zijn, ook, ja. uh, uh, zijn ervaringen in dat oorlogsgebied... en uh, we kennen allemaal een aantal mensen die in Libanon gezeten hebben... en ook aan de landaardpalen hebben gestaan... Ja. dat dat impact heeft en zeker je leven bepaalt voor een uh, voor aantal uh, jaren. Zeker. Wat beeld heeft u daar nu bij? We hebben het over beelden. Als u daar bent. Bij, uh, bij de federale bij um, Twee eigenlijk. Um, ik merk elke, elk jaar weer. Hoe bijzonder toch die persoonlijke ervaringen van mensen zijn. Want je hebt allemaal uh, wel een beeld van. Als je daar loopt. Uh, zeker in vredesmissies. Van ja dan is dat zogenaamd geen oorlogsmissie. Maar het zit allemaal heel dicht tegen elkaar aan. Ja. En ik, ik ben elk jaar weer onder de indruk van wat dat doet met mensen... en hoeveel moed mensen toch hebben om dat werk dan ook te doen. En het, vooral de eerste paar jaar leerde ik ervan dat de wijze waarop we er daarna mee omgaan... nou, die mag nog wel een strandje, tandje strakker worden gezet. Het is niet voor iedereen mogelijk om die ervaring ook zelf goed te plaatsen. En die nazorg die inmiddels veel meer op orde is... Uh, die helpt daarbij. Nou, ik denk Voort. dat mensen geen idee hebben eigenlijk. Wat, nee, wat, nee wat dat wordt echt dat. onderschat. Ja. En dat verschilt per generatie. En dan heeft het helemaal geen zin om te zeggen. Nou, dat is een minder goede generatie dan een andere. Het verschilt gewoon. Ja. En daar moet je naar kijken. En kijken van wat zou je daaraan kunnen doen. Nou, net als uh, uh, de dodenherdenking en de 5 mei viering, uh, Waar de jeugd steeds meer betrokken bij ja. raakt. En ja. je hoort ook van die uh, jongelui. Dat zij geïnteresseerd zijn, is dat hier ook belangrijk om aan jongeren uit te vertellen. Van jongens, het is niet allemaal Pijs en Vree in uh, voorbij België, <laughs> want daar begint het. Ja. Um, dus het is wel belangrijk dat het gedaan ja. wordt. Uh, 13 oktober in Talassa, neem ik aan. Ja. ja, en ook weer met de bekende Jeeps, keep them rolling. Mm -hmm. goed, uh, uh, de blauwe hap voor iedereen die er is. Lekker. Ja, <laughs> ja. lekker. <laughs> Ik had nog een vraag. Nog een. Ja, ik had nog, het nog twee en ik heb er drie minuten. <laughs> uh, over de, uh, de inbraakgolf op het strand. Kunt ja. u, daar, kunt u ja. daar iets over ja. zeggen? Ja. ja, wat we uh, zien, en ook dat is iets wat één keer in de zoveel tijd oppopt. Is dat er uh, op het strand op dit moment. Uh, uh, ...men last heeft van een inbraakgolf. Daar heeft de politie met uh, versterkte capaciteit inzet gedaan. Je ziet dat de basisregels die we hebben af en toe lastig zijn... ...want de strandpachters hebben van de twee strandagenten die daar heel actief zijn... ...hun rechtstreekse nummers. En die gebruiken ze dan ook voor de aangifte, zodat je korte klappen kunt maken. <coughs> En deze week waren de diensten net wat minder gelukkig. Dus dat was wat lastiger. En dan zie je dat dan even zoeken is van hoe, hoe krijgen we dat dan georganiseerd. Uh, ik begrijp inmiddels, dat hoorde ik donderdag al, dat er al iemand is opgepakt. Dat is knap resultaat is vind ik. Want daarmee haal je gelijk een stuk van die angel eruit. Dat is soms mazzel. En heel vaak ook goed je ogen openhouden als politie en samenwerken met de strandpachters en de omgeving om mensen dan ook in kladden te pakken. Want het is hoogst irritant als mensen met een tengels aan jouw spullen zitten. Ja. Ja, het is, als, het, als je irritant? dat zo ziet, dat het bij vier tegelijk is, is het niet meer uh, wat men vroeger nog wel zag. Iemand die binnenkomt nee. voor een en sigaretten. Nee, dit is gewoon gericht. Geleerd meegenomen wordt dan plat gezegd gericht klauwen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ik heb er nog twee. Um, Historische krampie heeft hij opgegeven. Ja, ja die, die is weer geweest. Uh, blijft een indrukwekkend evenement. Uh, en vooral ook als je ziet wat dat doet met het dorp. Uh, en dan uh, helemaal de, de tour van de oude auto's. En soms wat nieuwere. Dit jaar was het accent net wat anders dan de voorgaande jaren. Maar goed, ook dat is steeds weer improviseren. In het dorp. En als die auto's daar dan staan. Uh, ja, de, de, de verleidelijkheid om zo'n auto aan te raken. Je spat mm. er gewoon af bij mensen. Uh, u zat redelijk voorin. Ja, uh, dat, dat doe ik ook wel eens, uh, meneer Zonneveld. <laughs> Meestal. Oh, ja, ik, ik wist dat u mee zou rijden, dus ik heb hem heel ver ja. weggeparkeerd. Ja. Uh, hoe beleef je dat als je zo rondrijdt twee keer? Want je ziet ja. natuurlijk uh, dat de, uh, de kern waar het vroeger was, alles op het raadhuisplein, gaat gelukkig uh, het parcours rond. Dus er is ja. op, ook publiek rond het parcours. Hoe wist u dat ik dat zou gaan zeggen? Dat weet ik niet, maar ik, dat is mijn beleving. <laughs> nee, ik, ik mocht voor het eerst uh, meerijden. Omdat ik dat bewust ook uh, heel lang heb uitgesteld. En dat, dat aspect is een belangrijk iets. Va eigenlijk vanaf het moment dat je van circuit rijdt... staan er mensen en dan enthousiaste mensen. Die het zo leuk vinden en zwaaien en applaudisseren en schreeuwen. In de goede zin van het woord. Uh, dus, dus dat vond ik heel bijzonder. En natuurlijk staat er massa rondom het Raadhuisplein. Dat was ook goed geregeld daar. En het tweede is... Ja, het is wel... En dat leerde ik vroeger voor het eerst met schaatsen. Heel bijzonder om opeens vanaf een andere kant naar die omgeving ja, ja. te kijken. Dat je door een mensenhaag heen rijdt. Die emoties die daar zijn, dat golft echt heen en weer. En dat, dat maakt zo'n evenement nog indrukwekkender. ja. Mooi. Leuke ervaring. Um, ja. We zijn door onze tijd heen. En, uh, we hebben nog veel meer vragen. We maar gedaan, maar moeten we we wachten nog. nog. Uh, hartelijk dank het, voor het, uw komst. Het, het, het, het leuke is dat er ja. altijd een volgend kwartaal is. Altijd weer. En Er is ook altijd een burgemeester. Gelukkig wel. Ja. En Die burgemeester die blijft voorlopig nog wel zitten. maar ja, ja, ook, uh, uh, We kunnen ook weer onder maand de wethouder uitnodigen. Dat ja, ja, gaan we doen. Ook. Ja. Ook dat kan. Burgemeester, ontzettend bedankt. Dank u. Graag gedaan. Fijn dat ik mocht aanschrijven. En voor alle luisteraars thuis alvast een heel goed weekend... En ik zie de zon er alweer doorkomen. Het wordt mooi weer. Dank u wel. I you think? soon De burgemeester uh, zit de interim gemeentesecretaris. Interim, gaan we het ook nog even over ja. hebben. Ja. Meneer Van den Berg. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent al gebriefd dat u dicht in de microfoon moet praten. Ja, het ja. Hoeft ook ik geen dat in de nee. Ik houdt dat helemaal in de gaten. Prima. Um, de krantlezer heeft uh, gezien dat u jaren in Heemstede heeft gewerkt. Maar wie is meneer Van den Berg? Ja, dat is, ja, al eens dat naar de is persoon. altijd de vraag, hè? <laughs> wat, wat wil die weten? Ja, ik uh, ben net gepensioneerd in Heemstede. Daar dus heb ik uh, 29 jaar uh, het gemeentesecretariat uh, mogen uh, vervullen. Met, uh, dat wil, is een lange tijd. Dat, dat uh, op echt? het laatst was ik uh, ook te langzittende op één plek in Nederland. Dus, <laughs> ja. ik, ik was recordhouder. En uh, ik ben... Uh, moet ik zeggen niet, niet. Ik heb niet echt na, naar mijn pensioen toegeleefd. Ik, ik ben gewoon doorgegaan tot bitter eind. En ik heb uh, gedacht, ik wacht wel af. Hoe dat uh, verder. Uh, hoe me dat bevalt. En uh, nou, toen kwam het toch voordat ik. Uh, echt gedachten vorm gaf hoe ik de, de rest van mijn leven, zeg maar, overdag als mijn vrouw aan het werk is, hoe ik die zou invullen, <laughs> kwamen er een aantal meldingen bij me die mij vroegen of ik geïnteresseerd was in een klus ja. in de buurt. En dat bleek later Zandvoort te zijn. Uiteindelijk werd ik gebeld door Niek. Die ken ik natuurlijk ook mm -hmm. al jaren uit het uh, bestuurlijke circuit op, in ja. zuid -Kendemel. Ja, Dat kan ja, niet, dat niet kan Nee, het is een gebied waar mensen elkaar natuurlijk wel kennen. Een beetje vertrouwd wel. Uh, ja. Ja. En uh, toen kwam dat op mijn pad en toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel ontzettend leuk. En uh, dus de, ik ben meegegaan mee in het overleg met Zandvoort. En uh, ze hebben mij uh, die baan ad interim uh, aangeboden. En die heb ik uh, graag... Uh, maar nu weet u nog niet wie ik ben trouwens. Nee. <laughs> ik, kom, ik, kom van, ik kom vanzelf uh, uh, op de vraag. U hebt 29 jaar in uh, Heemsteden uh, ja. ja. gewoond gewerkt. Maar u klinkt helemaal niet Heemstede. Nee, dat klopt. En dat wordt zeg maar s'avonds, maar later wordt, wordt het nog erger. Nee, Ik ben, uh, ik ben uh, geboren en getogen in het uh, oosten van het land. Noord-Veluwe. Dus het uh, Saxische dialect. Ik kan Herman Vinkers vrij goed verstaan, zeg maar. Aha. Dan kunt u meer dan wij. <gül> Als u tenminste uh, accent uh, spreekt. Goed, u, uh, ja. u, u bent daar opgegroeid. Hoe kom je ja. daar in Heemstede terecht? Uh, ja, met de auto, zeg ik wel eens maar. maar, maar. de trein? Ja, uh, een... nou, <coughs> beroepsmatig ik, Beroepsmatig uh, was het zo. Ik was daarvoor heb ik dertien uh, jaar bij Justitie gewerkt bij de rechtbank in Zwolle. In die buurt ben ik uh, naar de middelbare school geweest. <gül> En uiteindelijk bij de rechtbank daar gaan werken. Ja. Op het laatst was ik daar, uh, dat heette ja. toen Arrondissementsrefier, <tie> dat is een soort gemeentesecretaris van de rechtbank. De rechters zijn onafhankelijk en die ja. hebben een ondersteuning en daar was ik uh, hoofd van dienst. En gelijktijdig zat ik overigens in mijn, geboorte, of in mijn, uh, mijn woonplaats, Oldebroek, zat ik ook in de uh, gemeenteraad. Ah. En daar zag je welke partij. Ik zat toen voor de Partij van de Arbeid. En ik heb, en dat is misschien een andere vraag. Ik heb toen ik in Heemstede kwam, bijna onmiddellijk mijn lidmaatschap opgezegd. En dat was niet omdat ik grote onvrede had, maar omdat ik onafhankelijk wilde zijn. Dus dat is een bewuste keuze en dat heb ik sinds die tijd ook. En als u me nu zou vragen waar zou je lid van willen worden, ik zou het niet kunnen zeggen. Want dat voelde ook, ik vind onafhankelijkheid ook een van mijn... Dat, is, dat je is nu ook belangrijk. De, dat is nu ja. buitengewoon belangrijk. Ja. Ja. Ja. U werd uh, in gesprek genomen over uh, uh, interim gemeentesecretaris. Wat was het interessant om dit te doen? Uh, het, het nieuwe. Uh, maar Heemstede, Heemstede was Heemstede ook gemeentesecretaris. En, ja, Heemstede. Nou, goed, daar heb ik. Heemstede is natuurlijk een prachtig uh, uh, gemeente, een prachtig dorp. Met uh, uh, uh, ja, een heel andere soortige problematiek dan zandvoort, mag ik het zo zeggen? Nou, uh, we hebben twee gemeenschappelijke dingen. Wij uh, ja, hebben we een, een, uh, een waardetorensoop. Uh, Zeker. Ja. En Heemse heeft een uh, FOMO-soop. Ja. Oh, ja? Ja, ja so ik weet niet of, uh, ja, uh, of het. ja zoop so Of het zoop uh, so mag noemen. Maar het is een, een, een weerbarstig bestuurlijk probleem. In, in, in uw ja, tijd, ja. In uw ja, tijd ja. was het aangekomen. Ja, ja, ja. Dat gezegd. En klopt. nu is er een bestuurlijke maatregel opgekomen. Ja, dat klopt. Maar ik uh, denk, denk, niet, niet, uh, denk niet dat uh, Zandvoort en Heemsteden daar uniek in zijn hoor. Nee. Uh, Elke gemeente heeft gewoon recht, zeg ik wel eens, op een oh. paar weerbarstige dossiers. <laughs> en uh, dat hadden wij in Heemsteden, maar dat hebben jullie hier in uh, Zandvoort ook. Um, als wij om ons heen kijken, als uh, de lichte politiek geïnteresseerde. Dan kijken we naar Hillegom, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Halem. Het rommelt overal. Nou, ik ik beroem mij, beroep mij er altijd op dat, dat, dat we het in Heemstede tot op heden altijd vrij rustig houden. Tot op heden? <coughs> U heeft, maar om, als je, is dat, is dat ja. nu uh, in de loop der tijd veranderd? Ja, de, de politiek is natuurlijk uh, veel meer uh, veranderd. Het uh, gezag van het gemeentebestuur is niet meer vanzelfsprekend. De invloed van uh, sociale media, media, aandacht sowieso voor alles wat bestuurlijk is... is natuurlijk zo enorm toegenomen. Dat daarmee ook uh, het besturen gewoon uh, anders wordt. Mensen in je gemeente, inwoners pikken het ook niet... Dat er meer dat er over hen wordt besloten. Maar die willen uh, zelf daar hun zee in hebben. En willen ja. soms zelfs ja, is... initiatieven ook kunnen ontplooien. En uh, ja, dat, daar zal een nieuw bestuur ook uh, ruimte, weken, voor, moet, ja, weken, ook ruimte voor moeten. Ja, maar ook ruimte voor moeten. En, en daar, daar zijn ze in bestuurlijk uh, in Nederland zich ook goed van bewust. Hè. De participatiemaatschappij dringt op. En... Uh, om even terug te gaan, in, in het Heemsezen hadden we een hele uh, leergang voor ambtenaren om je open op te stellen voor die samenleving. Zeg maar dat niet wij in het gemeentehuis alleen maar gingen bepalen wat goed was voor buiten, mm. maar dat we eens naar buiten gingen vragen van uh, wat denken jullie dat goed voor jullie is en kunnen jullie daar zelf iets aan doen of moeten wij er nog iets aan doen. In die opleiding gingen wij naar Zandvoort omdat we hier een prachtig voorbeeld, die pop-up uh, evenementen die hier zijn uh, ja. ontwikkeld. Daar uh, hebben wij met uh, veel respect en uh, nieuwsgierigheid naar gekeken en ik, vond, ik vind dat dat wordt daar. Uh, Gebeurt echt dat in echt Heemstede een... ook nu ook die. Uh, uh, wij hebben niet. Uh... Nee? Veel evenementen. Oké. Okay. Mensen nou, wonen wel, daar ook, nou ja. ook, ook. Hele gezellige evenementen. Ook, andere, ja. andere, evenementen. Andere, andere evenementen. Ja, soorten. andersoortige. Ja, ja, ja. Morgen is er weer een Italiaanse ja. dag op ja. de binnenweg. Ja. Maar, ja. Raterstraat. Maar Raterstraat. Ja, ook heel gezellig, in gezellig in allemaal. Ja. Maar, ja. Dat, ja, maar is, dat is het, is het verschil. Raar. Maar niet ja. ja. een of. Nee, nee, nee. Maar dat ja. kan ook niet. We hebben geen toerisme. Nee, dat is waar. Dus dat is een volstrekt andere aard. En dat trok mij overigens. Dat vond ik ook het aantrekkelijke. Om hier te kijken hoe ik hier voor elkaar kon bakken. Ook nog een keer met de omstandigheid dat je zelf geen ambtenaren hebt. Hoe krijg je het voor elkaar dat een ambtelijke organisatie die zeg maar op enige afstand staat. Ja. Ja. Hoe die uh, ingespeeld raakt op de Zandvoortse situatie die heel ja. eigen is. En hoe krijg je nou gedaan dat, uh, de, dat het gemeentebestuur nog beter wordt ondersteund. Door een veel grotere ja. en heel deskundige organisatie. Het is een in, uitdaging. Uh, een uitdaging is in, in, het voor uh, u, is u, denk, een denk een ik. He? Ja. Ja. Ja. Ik ga straks dat het ad, ad interim, maar ik wil nu even naar uh, de uitspraak die u in de Zandse krant hebt gedaan. Uh, ik weet niet ja. of, die, of ik die juist citeer. Maar uh, u nee, zou nee, de nee. functie uh, ja. uh, bekijken. Uh, inhoudelijk bekijken. En of die nog nodig zou zijn. Ja. Dat ja, viel ik, verkeerd bij de VVD. Ik, uh, dat heb ik ook gehoord. En dat is, uh, oh, u was op vakantie? Uh, nee, nee da daarna was ik met vakantie. Okay. Daarna was ik met vakantie. Nee, dat interview heb ik natuurlijk... Uh, voor de vakantie gedaan. Voor, ver voor de vakantie en direct naar ja. binnenkomen. Ja. Maar goed, er werd er redelijk fel op gereageerd. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik snap dat. Ik uh, had dat... Uh, uh, als ik de situatie, als ik Zandvoort, de ervaring had met Zandvoort die ik nu op heb gedaan, had ik die uitspraak niet gedaan. Zijn Zandvoorten zoveel anders dan Heemstedenaren? Ne? Nee, ik wist niet dat die gevoeligheid zo lag, omdat ik dacht dat ik het alleen had over de aansturing van de ambtelijke organisatie. Hmm. En dat werd betrokken ja. op de zelfstandigheid van Zandvoort. En dat is voor mij gewoon een gegeven. En dat snap ik heel goed. En dat vind ik ook goed. Ik vind dat... Dat, uh, ik, ik ben niet echt van de grote gemeentes. Ik ben hmm. van de kleinschaligheid, van de, van ja. de betrokkenheid. Ja, ja. En daarom heb ik het ook zo lang volgehouden ja. in, in, in Heemstede. Dus da, dat is voor mij nooit een issue geweest. Dat is meer ja. een aansturingskwestie. Uh, en als ze me nu zouden interviewen, ik zou die uitspraak nooit meer doen. Nee. Okay. Uh, dat uh, het wist is, u ook niet is, natuurlijk. Ik wist niet dat er zoveel fel was. Maar, <laughs> maar uh, de, de, de gevoeligheid... Nou, en ik, dat ik, kunt ik, u gemist hebben, die, uh, ja. die, die ligt ook heel erg. Ja, ja. Uh, ad interim. Ja. Uh, u bent gevraagd voor dit, dan moet ik zeggen, project als het ad interim is. Uh, nou, om, om er zit een, een, een. Zoals ik het besproken heb, is het uh, er komt een uh, eerste evaluatie van de samenwerking mm -hmm. aan. Mm -hmm. Die moet uh, uh, in opzet moet die klaar zijn eind volgend jaar. en begin, begin ja. uh, 2020 is het dan, dacht ik alweer, uh, ja, de, dan de, zal die de, moeten de, plaatsvinden. Ja. En ze willen van mij graag dat ik zeg maar, dat proces daarheen begeleid. Dat ik ook die, die opdracht uh, ga formuleren, die opzet van dat onderzoek. En ten tweede een advies over hoe die functie van gemeentesecretaris, die natuurlijk wel... Redelijk, niet helemaal uniek, maar die is redelijk uniek. Uh, in de landen. Je hebt toen gezegd, uh, Jan Zonderland. Uh, ja. Uh, ja, ja. Je hebt geen eigen ambtenaren. Maar dat wil ah, maar zeggen dat je invloed hebt uh, op die ambtelijke organisatie. Die heb je natuurlijk wel. Ja. Nou ja, je, je hebt uh, uh, te maken met de gemeentesecretaris van HLM in dit zeker, geval. Zeker. Die is uh, Baas gemeente, om het zo maar te zeggen. Van de ambtenaren. Van zeker. de ambtenaren. Wat blijft er dan nog over? Behalve de collegeondersteuning? Nou, uh, kijk, er moet van alles voor Zandvoort gebeuren. En dat moet door ambtenaren uit, uit Haarlem gebeuren. En Hoe oh. ja, zit je daartussen? Want de gemeente, secretaris van Haarlem zegt tegen die ambtenaren... jij gaat dat nu doen voor Zandvoort. Brutaal gezegd. Ja, Brutale ja. En, en zo is het ook. Alleen, het... Uh, de, de, de, zij zitten er niet voor zichzelf. Ze zitten er ook voor Zandvoort. Nee. En ja. ik ben zeg maar de tussenpersoon die ze probeert over te halen of te, niet over te halen, te zeggen hoe ze dingen zouden moeten doen ik zie nu al best al een spanningsveld tussen de Zandvoort die, zoals die gewend was te werken ik zie een spanningsveld tussen de snelheid waarmee je voorheen met ambtenaren in je gemeentehuis kon reageren op zeg maar, klachten of dat soort zaken uh, ja, In een grote organisatie heb je vaak meerdere schijven. Het werk is opgedeeld. We waren ja. hier met zo'n honderd uh, mensen, zeg maar, voor, voor het geval, en daar met duizend mensen. Uh, er zijn gewoon, <coughs> dat hoorde ik van de week ook in een overleg. Er zijn op dit moment, uh, af, er waren mensen uit, heen, uit Zandvoortie. De, dat, kunt u dat eruit knippen? Van, ik, ik wil alleen Zandvoort zeggen. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar die, die van Zandvoort, die vijf verschillende taken deden hier, die gingen naar, uh, over naar uh, Haarlem en daar werden zeg maar, over drie of vier afdelingen opgesplitst die taken. Ja. Dus dat ja. duurt langer. Ja, ja. Ja, ja. Uh, en hoe krijg je nou voor elkaar dat zeg maar die snelheid en die accuraatheid uh, die uh, ze toch gewend waren hier van weer de terug te Kapperen, krijgen? Om die weer terug te krijgen. Nou dat uh, daar ben ik dus eigenlijk op dit moment al permanent mee op die. Lijkt mij een moeilijke taak. Lijkt mij een moeilijke taak. Ze zijn er wel gevoelig voor, want dat zij, kan, ja, zien, dat wel. zij zien ook dat Haarlem... daar ook. ...winst Meer, bij ja, kan ja. halen. Als, als, als we een gemeenschap... Zeg maar, je, ...je moet aan de ene kant... ...moet je heel snel adequaat... Eh, ...kunnen reageren... ...op uh, zaken die, die dat vragen... Ja. En aan de andere kant heb je in een grotere organisatie... heb je natuurlijk wel veel meer body. Hè. Duizend mensen weten in ja, dus één keer veel meer over. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Uh, dat, dat is waar en dat is ook uh, waar men een zandvoort aan moet wennen. Uh, er wordt uh, van links voor mij uh, erg ernstig gezwaaid, Dus we moeten helaas het uh, interview afkappen. Okay. We komen zeker terug ja. bij u als u uh, wat meer gevormd <tus> hebt in het uh, Zandvoort. Nou, ik, ik, uh, ik heb er, mag ik zo zeggen, uh, zin in. Oké, okay, dank nou, u wel. dat is mooi. Dank u wel.